11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Mario Monti krijgt brede steun van de politieke partijen in Italië... en gaat direct aan de slag om zo snel mogelijk een nieuwe Italiaanse regering te vormen. Het moet een zogeheten technisch kabinet worden... dat zich niet laat leiden door politieke belangen, maar alleen door staatsbelangen. Slechts één grote partij wil zo'n kabinet niet op voorhand steunen, dat is de Lega Nord... De afgetreden premier Berlusconi zei in een videoboodschap... dat zijn PDL een technisch kabinet wel zal steunen. Berlusconi noemde zijn aftreden een daad van edelmoedigheid. Want, zo zei hij, ik ga weg zonder dat er ooit... een motie van wantrouwen tegen mij is aangenomen. Hij blijft lid van het parlement en hij zei dat hij zich... met hart en ziel zal blijven inzetten voor Italië. De nieuw te vormen Italiaanse regering moet de grote economische problemen oplossen... Daartoe zullen veel impopulaire bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op de ontwikkeling in Italië. Brussel vindt het een bemoedigend signaal dat Monti een regering gaat vormen... die vooral naar de nationale en Europese belangen gaat kijken. De EU-topmannen Barroso en Van Rompuy vinden het een goede zaak... dat beide kamers van het Italiaanse parlement de afgelopen dagen snel akkoord zijn gegaan... met de noodzakelijke economische hervormingen...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 Het zou goed zijn als zoiets vaker gebeurde, zei Barak in een interview op de radio. Volgens Iran is de explosie het gevolg van een ongeluk bij het transport van munitie. De spanningen tussen de aartsvijanden Israël en Iran lopen steeds verder op. Het atoomagentschap van de VN meldde eerder deze week sterke aanwijzingen te hebben... dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen. Het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli gaat nog zeker zes maanden duren. Dat heeft minister Roosentaal gezegd. Hij is op bezoek in de Libische hoofdstad. Volgens Rosenthal is driekwart van het onderzoek naar de vliegramp klaar... maar is er nog veel te doen? De onderzoek lag de laatste maanden vrijwel stil door de opstand in Libië. Het ongeluk gebeurde op 12 mei vorig jaar. Een Airbus van Afrika Airways stortte neer... vlak voor de landingsbaan van de internationale luchthaven van Tripoli. De vliegramp kostte 103 mensen het leven, onder wie 70 Nederlanders. De 9-jarige Ruben uit Tilburg overleefde de crash als enige. Minister Rosenthal sprak vandaag in Libië ook... over het vrijmaken van bevroren tegoeden van het verdreven regime. In de buurt van Turijn is een man van 78 omgekomen... door een ongeluk tijdens het parachutespringen. Met leden van zijn club maakte de man een sprong... vanaf een hoogte van 4000 meter. Zijn hoofdparachute ging niet goed open... en hij slaagde er ook niet in om zijn reserveparachute te openen. Hij kwam met grote snelheid op de grond neer en was op slag dood. Het slachtoffer had in 1999 een vliegtuigcrash overleefd. Het kleine toestel brak tijdens een steile duikvlucht in tweeën... en de man werd uit het wrak geslingerd. Doordat hij een parachute droeg, kon hij het avontuur toen navertellen. In België is een voetballer tijdens een wedstrijd... in de eerste provinciale klasse op het veld overleden. De Nigriaan Bob Sam Elegico van SC Merksem zakt in elkaar... en kon niet meer worden gereanimeerd. Elejiko speelde eerder in de hoogste klasse van het Belgische voetbal... bij Westerlo, Turnhout en Antwerp. Volgens een eerste diagnose is Bob Sam Elejiko overleden aan een gebroken hartader. Hij was 30 jaar oud. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse volleybalvrouwen zijn uitgeschakeld... voor de Olympische Spelen in Londen. Oranje had het pre-Olympisch toernooi in Kroatië moeten winnen... om nog kans te maken op deelname aan de Spelen... Maar in de finale van het toernooi verloren de Nederlandse volleybalvrouwen... met 3-2 van het gastland Kroatië. Toch staat er volgens bondscoach Bert Goedkoop nog een achterdeur open. Als Italië komende week via de World Cup een ticket voor de Spelen pakt... mag Nederland als de beste nummer 2 van de pre-Olympische kwalificatietoernooien... toch meedoen aan het Olympisch kwalificatietoernooi volgend jaar mei. Het weer, steeds meer dichte mist. Temperaturen vannacht tussen min 2 in het Noordoosten en plus 5 in Zeeland.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 Als ik zeg je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. 13. Het getal dat je niet snel tegenkomt in lift, hotel of vliegtuig. Het getal dat we liever niet koppelen aan vrijdag. Het ongeluksgetal. Tenzij het gaat om de Citroën Veiligheidsdag. Dan wordt uw Citroën gratis gecheckt op 13 vitale punten. En zo wordt 13 voor één keer uw geluksgetal. Daarnaast ontvangt u tijdens de Veiligheidsdag een gratis Rescue Me veiligheidsstoel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 Binnen zit John Jansen van Gaben. Kom ik terug van boodschappen doen, staan twee zoontjes van de buren voor mijn huis. Hoor ik die van tien tegen die van acht zeggen. Als je mij niet kende, zou je mij dan als broer willen hebben? Jammer dat ik het antwoord niet kon bestaan, want het is wel wat je noemt een gewetensvraag. Goedenavond, de highlights in dit oog zijn Mario Monti volgens Frits Bolkestein, het EK voetbal en het verval van Oekraïne en weg met het rijm. Dat laatste lijkt wat merkwaardig in Sinterklaastijd, maar de taalkundige Hugo Brandkostius kent geen genade. Rijm dient alleen maar de gemakzucht van de dichter. In zijn Rijmlijm geeft hij duizenden voorbeelden en hier gaat hij over zijn banvloek in debat met Jaap Bakker, schrijver van het Rijmwoordenboek. En ja, het Europees kampioenschap voetballen nadert, zoals men dat noemt, met rassenschreden. Maar Oekraïne, waar het deels plaatsvindt, lijkt met rassenschreden op de weg terug naar de dictatuur. Tijd voor actiegroepen? Mag Oranje wel naar het land van de vermoorde Oranje-revolutie? Wij bespreken de merites alvast met PvdA-kamerlid en Oekraïne-kenner Jacques Monas en met sportjournalist Frins Barend. Maar het nieuws van vandaag is het aantreden van Mario Monti als beoogd premier van Italië. Wie is hij? Ik vraag het aan correspondent Bas Mesters en aan Frits Bolkestein... die als eurocommissaris vijf jaar naast Monti aan tafel zat. Maar nog even wachten, want eerst krijgt u van ons de kranten van morgen vroeg... en nu het nieuws van heden. Zondag 13 november. De dag na het aftreden van premier Berlusconi was er werk aan de politieke winkel te romen. In het Quirinaal zocht president Napolitano naar zo breed mogelijke steun voor een nationaal zakenkabinet. Hij gaf de econoom Mario Monti de opdracht dat te formeren, een taak die Monti dankbaar aanvaard. Ringrazio president il presidente della Repubblica per la fiducia accordata alla mia persona con l'incarico di formare il nuovo governo. Monti wil snel aan de slag om het vertrouwen van de financiële wereld in Italië terug te winnen. Volgens hem is de situatie zorgelijk, maar kan het land er met verenigde krachten weer bovenop komen. Ik opererò per uh, uscire presto van een situatie die presenta aspetti di emergenza, maar die Italië kan con met sforzo comune. Napolitano had gehoopt dat er een nieuwe regering zou zijn... voordat morgenochtend de beurs open gaat, maar dat lijkt er niet in te zitten. Het zou op zijn vroegst morgenavond worden. Ondertussen sprak demissionair premier Berlusconi op tv het Italiaanse volk toe. Een beter kabinet dan dat van hemzelf kan hij zich niet voorstellen. Toch belooft ook hij steun aan Monti en wens hij de Italianen alle goeds. A tutti voi l'augurio di poter transformare in realtà... De sogni en projecten die Viva l'Italia! Viva la libertà! De woede in Syrië over sancties van de Arabische Liga was vandaag nog niet gekoeld. De Liga besloot gisteren Syrië als lid te schorsen om het land te dwingen te stoppen met geweld tegen betogers. Woedende menigten in Damascus vielen daarop ambassades van islamitische landen aan. Ook vandaag lieten de aanhangers van het regime zich horen. Hun boodschap. De Arabische landen plegen verraad en wij trekken ons niets van hun beslissing aan. Minister Roosenthal bracht een bliksembezoek aan Libië. Hij sprak er met de interimregering over het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli vorig jaar. Door de opstand tegen kolonel Gaddafi is het onderzoek naar de oorzaak van de ramp nog steeds niet af...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 Charlie Abtroot promotte een nieuwe methode om fraude met gestolen kentekenplaten te voorkomen. Computerchips. Ja, deze chip is uniek, zit alleen in één specifieke kentekenplaat en die is op afstand af te lezen. Dus eh, met een scanner kan je op wel 20 meter afstand zo zien of het een kloppende kentekenplaat is, of dat die gestolen is of daar gemaakt. En dat is bijvoorbeeld handig voor pompstations om benzinediefstal tegen te gaan, een jaarlijkse strop van anderhalf miljoen euro. Die anderhalf miljoen zijn allemaal valse kentekenplaten. Dus dat probleem is voor ons heel groot. Met die chip in de kentekenplaat ziet ons camerasysteem direct... dat het kenteken niet hoort bij die auto. Dus dan blokkeert de pomp. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Martijn Nijhuis heeft de kranten vanmorgen vroeg al gelezen... die is samengevat en begint die samenvatting nu voor te lezen. In de pers een interview met minister Leers van Immigratie en Asiel. Die doet geen spat af van eerdere uitspraken. Immigratie is volgens hem nog steeds een verrijking voor de samenleving. En hij wil nog steeds het aantal migranten terugdringen. Maar hij laat zich niet opjagen door de PVV. Natuurlijk gaat het in de krant ook over de Angolese asielzoeker Mauro. De minister benadrukt dat hij geen diepvrieskist is. De zaak raakt hem zeker wel. Maar, zeg Leers, had ik voor Mauro de zaak opgelost... dan had hij hier de volgende week Paco gestaan of Taco of noem ze allemaal maar op. En dat vind ik niet fair. Hij slaapt trouwens goed, ondanks zijn zware portefeuille. Om te ontspannen sport hij op vrijdag en dinsdag. In een clubje met Mark Rutte, Fred Teven, Paul de Krom en Frans Wekers... Er staat helaas niet bij welke sport ze beoefenen. Leers zegt ook dat hij in een positie zit waarin hij iets kan veranderen. In een spannende periode, die misschien ook heel beperkt van duur zal zijn. Metro vat het politieke leven van Berlusconi samen in een paar regels. In een kadertje met de kop 17 jaar Silvio Berlusconi. Daaronder staan zijn drie bekendste uitspraken. Zo noemde hij zichzelf de Jezus Christus van de politiek. En na een aardbeving zei hij dat de overlevenden in de tentenkampen... het maar moesten opvatten als een weekend op de camping. En over zijn affaire met Ruby zei hij... het is beter om mooie meisjes leuk te vinden dan om homo te zijn. Volgens Spits komt er waarschijnlijk een eind aan het zogeheten... twee-ster-abonnement. Onder meer gebruik door zakelijke reizigers die met de trein reizen... door dat twee sterrenabonnement kunnen ze nu nog voordeliger... met de bus verder reizen naar het werk. Dat verdient dus waarschijnlijk. Het levert volgens Spits forse prijsstijgingen op van tientallen procenten. De Volkskrant gaat nog even door over de euro. Als het aan het wetenschappelijk bureau van de VVD ligt... wordt er serieus over gepraat. Over die speciale munt voor de noordelijke Eurolanden. Er moet nu een debat komen over wat duurder is. Het uiteenvallen van de euro. Of alsmaar meer garanties afgeven met het risico dat de klap alleen maar groter wordt. Aangebakker, oud-bewindvoerder bij het IMF, zegt... Het is een illusie om te denken dat we ons kunnen terugtrekken als een Zwitserland aan de Noordzee. Nederland heeft door de gulden met de jaren zeventig een compleet verloren decennium gehad, vindt hij. We hadden de grootste moeite om Duitsland bij te houden. Pas toen we ons aansloten bij de euro, heeft Nederland het groeipad weer gevonden, zegt hij. Post NL schrapt binnenkort 5000 bijbanen meldt de telegraaf. Volgens goed ingevoerde bronnen in het postmarkt trekt het bedrijf binnenkort de stekker uit VSP netwerk geadresseerd. Een low budget postbedrijf dat is opgericht als antwoord op concurrerende bedrijven zoals Cent en Select Mail. Het aparte bedrijfje van PostNL kan net als de concurrentie bodemprijzen hanteren. Dat komt doordat er alleen mensen werken die twee keer per week post bezorgen. Zonder vast dienstverband. En daardoor is het voor PostNL nu heel makkelijk om die low-budget tak op te doeken. De duizenden medewerkers hoeven niet te worden ontslagen. Ze krijgen gewoon geen nieuwe opdrachten meer. En tot slot een waarschuwing in spits. Per 2012 komt er in de geestelijke gezondheidszorg een verplichte eigen bijdrage. Over een maand dus. Sommige RIAG's bieden aan om alvast een dossier aan te maken van nieuwe cliënten. Want dan is de behandeling in 2011 gestart en hoeft er niet zo'n eigen bijdrage te worden betaald. Dus loopt uw relatie niet lekker of wilt u eindelijk eens afrekenen met uw ongelukkige jeugd? Meld u dan morgen meteen aan bij een RIAG. Anders heeft u straks misschien niet alleen psychische problemen, maar ook financiële. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Michael Jackson die blijft maar in het nieuws. Nu weer is dit weekend bekend geworden dat in de loop van volgend jaar nieuw materiaal van hem uitkomt. En wel duetten met Freddie Mercury. Nooit eerder te horen geweest, maar Freddie Mercury heeft die opname bewaard. En de nabestaanden van Michael vinden het goed. Nu Mario Monti, die treedt in de plaats van Silvio Berlusconi... de aftredende premier van Italië. Maar wie is Monti? Goedenavond, Frits Bolkestein. Goedenavond. U kent hem niet, waar? Ik ken hem heel goed. Hoe? Hij zat uh, vijf jaar lang aan een ovale tafel aan mijn linkerkant. Uh, dat is uh, het eerste. Het tweede is dat hij voor mij de interne markt behandelde. Hij was commissaris voor de interne markt... en ik was in die functie dus zijn opvolger. We hebben het nu over Brussel, de Europese Unie... Zeker. ...de Europese commissarissen. Ja. ja. Kunt u hem schetsen? Hij is een um, buitengewoon nauwkeurige, precieze econoom. Uh, zijn economische politiek is een liberale. Alhoewel hij partijloos is. Verder is hij uh, een aangenaam persoon in de omgang. Um, en in het algemeen weet men precies wat men aan hem heeft. En uh, voor mijn, uh, mijn periode, tijdens mijn tijd in, in, uh, in de Europese Commissie, heb ik, uh, heb ik veel aan hem gehaald. Hij heeft mij... Heel veel gesteund, omdat hij en ik over economische problemen eigenlijk hetzelfde denken. Ja, en hij beheerde eerst de portefeuille van interne markt, belasting en douane-Unie, ja. die u daarna vijf jaar beheerst. Ja, dat was dus mijn, mijn voorganger. En in die tijd uh, dat u die functie had overgenomen, deed hij mededinging. Zo is het, precies. En toen is hij ook de eerste geweest die het tegen Microsoft opnam, nietwaar? Niet alleen tegen Microsoft, maar tegen een aantal andere um, economisch uh, machtige marktpartijen. En dat deed hij met veel uh, moed. Hij heeft niet altijd alle zaken voor het Europese Hof kunnen winnen, uh, maar wel die zaak van Microsoft, die uh, behoorlijk uh, belangrijk was en waar hij toch veel, uh, veel lof mee heeft gekregen. Ja. En de, u zei hij was, eh, aangenaam, is aangenaam in de ja, omgang. dat vond ik, Maar ja. ik las ook in, in, in een profiel dat zijn bij, bijnaam in Brussel was de kardinaal... omdat hij op een ja. minzame manier de <laughs> mensen aan een soort inquisitie kon onderwerpen... als dat zo uitkwam. Ja, nou ja, als hij, als hij wilde, dan kon hij lastig zijn. Maar, maar um, stel je voor dat hij, dat hij niet lastig was als het moest. Ik was zelf ook lastig. Ik had overal ruzies uitstaan met allerlei ministers van verschillende regeringen. En hij ook. Dat, dat, dat is omdat die functies in Brussel natuurlijk niet voor de poes zijn. Uh, er, wordt daar, uh, er wordt daar niet, uh, niet geknikkerd. Nee, nee, nee. U, uw vroegere medewerker in Brussel, Dirk-Jan Epping, schetste hem ook als een man van weinig woorden buitengewoon bedacht aan. Ja, dat is een goede uitdrukking. Uh, dat, uh, daar geef ik je gelijk in. Wauw. Ja. En Hans van der Broek, ook Europacommissaris geweest, roemt vooral zijn grote dossierkennis. Ja, ja, ja die, was, die was formidabel. Ja. Ja. Ja. Want als je je dossiers niet kent, dan kun je weinig uit, uitrichten in Brussel. Ja. Zo wordt het wel een stoet van een en al loftuitingen. Zijn er helemaal geen uh, zwakke of zwarte zijden te bespeuren aan Mario Monti? Nou, uh, niet, niet uh, voor zover ik dat heb kunnen waarnemen. Ik moet wel erbij zeggen dat, alhoewel ik het een uitstekende benoeming vind... hij is niet, uh, niet de enige die de zaak beslist in Rome. Nee. Hij is natuurlijk afhankelijk van andere partijen... Ja. Ja, wat, wat uw vroegere medewerker Epping ook zei... Is dat, die schetst een beetje een beeld van een on-Italiaans uh, saai iemand... nooit opvliegend, nooit eens achter de dames aan, nooit uit de band gesprongen. Nee, maar uh, Epping moet wel onder, onthouden dat Monti een, een, een typische Noord-Italiaan is. Hij was dan ook uh, president van de Bocconi-universiteit in Turijn... En uh, de Noord-Italianen verschillen toch op uh, belangrijke punten van wat dan traditioneel de Italiaan wordt genoemd. Ja. En hij is daar een exponent van. En, en Het is natuurlijk ook niet voor niks dat Noord-Italië een van de allerrijkste gebieden van, van Europa is. En dat ja. komt door hardwerkende en, en efficiënte, doelmatige... Noord-Italianen, waar hij een voorbeeld van is. En Monti was bovendien steeds, lees ik, een vurig verdediger van de euro. Dat kan in deze situatie heel belangrijk zijn voor ja. Europa. Ja, hij moet natuurlijk proberen om uh, die bezuinigingen uh, door te voeren die de Italianen, uh, die veel te hoog zijn opgelopen, die meer dan 100% van het uh, bruto nationaal product. Uh, om, omvatten. En uh, zoals gezegd, de, de vakbonden zullen, zullen niet altijd met hem meewerken. Dus uh, wat betreft het, het succes dat hij zal hebben in, in Rome moet ik zeggen, uh, eerst zien dan geloven. Ja, eerst zien dan geloven, maar eigenlijk een betere keuze om Italië weer op de rails te zetten had men voorlopig niet kunnen maken. Nee, nee het is de, de beste beslissing, de beste benoeming die men had kunnen maken. Frits Bolkestein, voormalig eurocommissaris, dank voor uw uh, Kleine portret van Mario Monti. Geen dank. Aan de telefoon ook Bas Mesters, correspondent in Italië. Goedenavond. Goedenavond. Herken jij het beeld van Mario Monti dat Frits Borgeschein uh, schetst? Ja, helemaal. Zo wordt hij hier ook geschetst. Als bijna het tegenovergestelde van Silvio Berlusconi. Um, een man die een beetje droog is. Inderdaad een enorme dossierkennis heeft kort van antwoorden. Hij hield even een korte persconferentie waarin hij zei... dat het inderdaad een hele moeilijke taak zal worden... maar dat hij erin gelooft dat het land zich kan redden als men samenwerkt. Toen werden er één en een tweede vraag gesteld. En toen zei hij, als u het goed vindt, dan ga ik nu aan het werk. En vanochtend, toen hij eventjes werd opgevangen door journalisten bij de kerk... hij ging gewoon te voet naar de kerk. Ook een groot verschil met Berlusconi... die met grote wagens en heel veel aanhang en motors... En uh, zich door Rome begaf, toen uh, vroegen de journalisten... meneer Monti, um, u uh, professor, u wordt de, de nieuwe uh, premier. Toen zei hij alleen maar, het is een prachtige dag vandaag. Hè? En hij voerde er nog aan toe. Gaan jullie me alle dagen op deze manier volgen met al die camera's? Kortom, hij wil ja. het eenvoudig houden, simpel, recht door zee... en uh, op zoek gaan naar oplossingen. Ja, je zei het al, professor... Maar is hij ook voldoende politicus om zich daar in Rome te handhaven... en een draagvlak te verschaffen? Ja, kijk, eh, zolang eh, de Europa de druk op de ketel houdt... dan zal dat wel lukken. Maar als, het, eh, als, er, als de markt en Europa niet meer opletten... krijgt Monti het moeilijker. En dan heeft hij het geluk dat hij bij de Europese Centrale Bank... een bondgenoot heet, die toevallig ook Mario heet. En dat is Mario Draghi. Ze noemen ze hier al de Mario's, de Super Mario's. Want Draghi die, um, kan vanuit Europa natuurlijk ook meewerken... om de druk op de ketel te houden. Um, en daar zijn mensen hier wel beducht voor, inderdaad. Er is echt een stevige greep nu op Italië. En de vraag is natuurlijk wel... hoe lang die politici die nu zeggen dat ze Monti zullen steunen... de een zegt dat het wat warmer dan de ander... in hoeverre die um, het over een paar maanden ook nog interessant vinden om hem te steunen. Hoe zijn de eerste reacties dat... in de media in Italië? Um, ja, dat is toch uh, een hele opvallende, vond ik, in een krant die Berlusconi steunt. Um, Libero, heet die krant, die schreef vanmorgen... de openingskop was opgelet op uw portemonnee. Alsof er een stel zakkenrollers uit Europa onder leiding van Monti binnenkwamen... die de Italianen gingen rollen. Dat is het beeld wat een beetje geschetst wordt in de media die Berlusconi steunen. Maar over het algemeen is men heel positief en blij en ook wel trots dat men ook nog dit soort Italianen heeft. Ja, hij is natuurlijk wel door die onkreukbaarheid en die reputatie de man die misschien vertrouwen in de politiek kan terugbrengen. Ja, inderdaad, dat, uh, dat hoopt men. Uh, al is er ook, ook bij mensen die uh, op links, uh, uh, die dus eigenlijk Kritisch zijn over Berlusconi. Zijn, zijn ook, hebben ze ook zo hun twijfels bij Monti, omdat ze het, hij wordt ook wel neergezet als een technocraat, als een apparatchik, als, als tukkil. Dus maar aan de andere kant kan hij dat misschien weer compenseren met zijn toch wel ernstig droge humor ja. die uh, weer veel goed kan maken. En dan was vandaag Berlusconi alweer terug met een toespraak tot het volk. Dat klonk zo: Siamo un grande paese. In Italië. Sono nate le università, è nato il sistema bancario moderno, l'Italia è tra i fondatori della comunità europea e noi saremo come sempre al servizio dell'Italia. A quanti hanno esultato per quella che definiscono la mia uscita di scena, voglio dire con grande chiarezza che da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia. Bas Mesters, probeer eens onder woorden te brengen. Wat voor man zag jij daar? Ik zag een man die zijn eigen politieke necrologie voorlas. En die, zeg maar, zichzelf wilde neerzetten. Zijn werk, zijn geschiedenis. Hij, zei, hij las notabene ook nog de brief voor waarmee die. 17 jaar geleden het politieke strijdtoneel uh, betrad, zoals hij dat zelf noemde. Waarin zijn eerste zin was, Italië is het land waar ik van houd. Uh, daar ben ik geboren. Ik heb van mijn vader geleerd uh, uh, ondernemer te zijn. En nog wat van die zinnen. En zijn hele credo. En hij zei, van dat credo trek ik geen enkele komma in. Maar hij moest ook een keer heel diep zuchten. En dat was toen hij de zin uitsprak, ik wil geen dank. Ik wil geen erkenning. En daaruit merkte je dat daar, daar zit het pijnpunt op dit moment van Silvio Berlusconi. Dat wilde hij natuurlijk wel. Dat wilde hij niet altijd. Dat was wat hij het meest wilde in heel zijn leven. En dat was wat hem dreef. Ja. Zijn, hij is diep in zijn trots gekrenkt door de manier waar die, waarop hij nu door Europa... en door Europese leiders eigenlijk van zijn stoel is afgestoten. Was, en het, nog het was, meer gekrenkt. Ja, het was drama, uh, maar was toch geloofwaardig drama. Um, Kijk, hij kan enorm goed uh, presenteren. Ik denk dat veel mensen uh, ook nog geloofden dat hij. Want dat, uh, kijk, de boodschap was ook een van. Uh, we moeten samen gaan werken. <laughs> en we moeten eindelijk uh, het geruzie. Daar moeten we mee ophouden. Dat zegt hij dan na 17 ja, jaar. Je lacht dat is een natuurlijk beetje niet geloofwaardig. Smaardig. Ja, je lacht een dat beetje. Dat is smaardig. niet geloofwaardig nee. voor ons. Maar nee. toch was het een, een, een, een, een mooie, mooie, mooie presentatie, moet ik zeggen. Oké. Okay. En uh, nou ja, uh, hij Tot. probeerde als het ware een staatsman te zijn en te doen geloven... dat hij die maatregelen die Europa wil... dat hij die voor Italië zal verzekeren. Okay. Ook als Monti het niet wil. Dank, basmesters in Italië. De Scorpions. Wind of Change. En dat was het lied van de Oranje Revolutie in de Oekraïne in 2004. Die uitbrak na de uh, tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid Jacques Monas, Goedenavond. Goedenavond. U was toen in Oekraïne, beleefde het mee. Waar, ja. waar ging het toen ook weer om? Wat stond ja, er op het, het ging, spel? Wat, ja, wat er op het spel stond was dat uh, de oude machthebber, president Kuchma, die had. Uh, met zijn clan zeg maar, voor de zoveelste keer de verkiezingen uh, verdraait... en de uitslag uh, zo weet te maken... dat zijn opvolger eh uh, de verkiezingen zou winnen. En uh, het volk pikte dat niet langer. Die pikte dus die, die, die misbruik van die uitslag, die vervalsing van die uitslag niet. En kwam, uh, kwam massaal in, in opstand. En uh, lag uh, midden in de winter uh, grote tentenkampen door heel ja, Kiev. Ja, ja. Mensen die niet meer van de straat afgingen. Ja, spannende tijd, ook voor jou. Ja. Ja, het was mooi om da tussendoor te lopen. Ja. Ja. Nou ja, het is gelukt, zeg maar, die revolutie. Er kwam democratie en meer oriëntatie op Europa. En in 2007 kreeg Oekraïne het EK-voetbal 2012 toegewezen, samen met Polen. Was dat een soort beloning voor die geslaagde Oranje-revolutie? Nou, deels een beloning. Deels ook omdat Polen het graag wilde. Polen en Oekraïne zijn twee volken die, die dicht tegen elkaar uh, uh, zitten. Vroeger heeft Oekraïne ook voor een deel, een deel uitgemaakt van het Poolse Rijk. Maar ook samen zijn ze landen die een... Uh, ja, een, een een moeizame relatie met Rusland hebben. Dus uh, er zat veel politiek achter die, die toewijzing aan Polen en Oekraïne. Ja, maar uh, ja, nu is Janukovic weer president... en de voormalige premier Timoshenko, dat is die met die vlechtjes... die zit achter de tralies. Ja. Uh, Frits Barend ook aan de lijn, voetbalkenner, hoofdredacteur ja, wat... van Helden. Goedenavond. Uh, waarom heeft UEFA eigenlijk Polen en Oekraïne aangewezen als gasland? Lijkt me nou niet geen ideale landen qua infrastructuur voor zo'n evenement? Nou, misschien qua evenement. Valt het nog wel mee, maar met name Polen. Twente moet binnenkort naar Polen. Het moet daar levensgevaarlijk zijn met die supporters. Maar dat wist je nu van tevoren niet. Maar dit soort toewijzingen de laatste jaren hebben alleen maar te maken met geld en corruptie. Je hebt niets meer te maken met uh, eerlijk stemmen. En Oost-Europa was een keer aan de beurt. Dus op zich was het niet zo gek dat je het een keer naar Oost-Europa doet. Maar zoals je ook met de laatste toewijzingen van de WK's gezien hebt. Engeland was ook een kandidaat voor het EK. Nou, Engeland heeft al een keer een WK georganiseerd. Heeft al een keer een EK georganiseerd. Dus je kunt je voorstellen... Dat dat soort argumenten meewegen, maar ik ben er ook van overtuigd dat corruptie uh, hier een rol in speelt. En je weet dat in de Oekraïne uh, geld schuiven is niet zo heel moeilijk. Nee, en in Polen ook niet? Polen weet ik niet, maar ik weet, uh, dat dat hoor ik althans van uh, mensen die daar werken en die met voetbalwedstrijden te maken hebben. Ik heb het zelf ook al een keer meegemaakt in de jaren negentig, na de val van de muur. Toen waren we met Barcelona, Barcelona van Cruijff, ze tegen Legia Warschau. Maar toen we toen meegemaakt hebben, de afloop aan supporterschellen en racisme. Het was ongekend werkelijk, vooral ja. tegen zwarte spelers. Het was heel eng ook, heel eng. Uh, Jacques Monas, uh, ja. De, ja, de UEFA wilde inderdaad waarschijnlijk wel eens verder kijken dan West-Europa. Vond u het een slimme keuze? Ja, ik vond het een hele verstandige keuze. Kijk, het is goed ook dat, uh, dat we, als we in Europa met elkaar zo'n zo EK organiseren... dat we niet alleen maar naar Nederland of naar Engeland kijken... maar dat je juist hem ook andere landen daarbij betrekt. En vergeet niet dat de Oekraïne, dat daar heel veel hele goede voetballers uh, voetbalde... ook in het verleden toen ze onderdeel uitmaakten van de Sovjet-Unie. Het team waar wij dan in 1988 van gewonnen hebben... daar zaten heel veel Oekraïniërs die in dat Russische team uh, speelden. ja. Maar ook in het voetballen is veel veranderd hoor. Want Frits Barend wijst wel terecht op dat er veel racisme is. Maar een van de grote teams van, uh, van Oekraïne op dit moment, dat is Shachter Donetsk. Dat is ja, na, nu eigenlijk na Dynamo Kiev. Daar ja. lopen heel veel Brazilianen rond. En uh, er gaat, nee, dat gaat ontzettend. Wel uh, geld dus, heeft Shark helemaal gelijk in. En Dynamo Kiev is al de jaren ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat heette toen start is er een wedstrijd nog eens gespeeld. Er is een boek over verschenen en een film over ja. verschenen. Van een elf van Dynamo Kiev, wat dus wond van de Duitsers... om een lang verhaal kort te maken. van de elf spelers zijn meteen naar die wedstrijd gefusieerd. Ja. Ja. Dus Dynamo ja. Kiev is ook jarenlang ja. kampioen van de Sovjet-Unie geweest. Dat klopt, en met name in de jaren 87. en tachtig. Ja, een grote voetballers en grote trainers ook geweest. Lobanovski, een Joodse coach ja. overigens. Ja. een leek een autistische man, maar heeft een geweldige helft als samengesteld ja. Ja. Daar, ja. ja. En denk je dat de Oekraïne het aan kan... Ja, <laughs> Nou ja, kijk, kijk, ook in de tijd dat, dat uh, Oekraïne het kreeg toegewezen met Polen... was Dynamo Kiev echt een behoorlijke grootheid in, ja. in Europa. Het is nu wat afgezakt, maar toen ik daar woonde... heb ik echt uh, schitterende wedstrijden gezien tussen Dynamo Kiev en, en Bayern München... waarin die Duitsers natuurlijk weer in de laatste minuut 3-3 wisten te maken. Of uh, Dynamo Kiev tegen Arsenal. Dus die hebben echt halve finales ja. van de Champions League gehaald. Ik bedoel dus, eigenlijk, denk je dat de Oekraïne het organi organisatorisch aan kan, Frits Warend? Ja, kijk, nou, het, het, het is ook... Dat de stadion... Al klaar, en dan ga ik even af op uh, mijn vriend Derek Sauer die veel van uh, Rusland en ook de Oekraïne weet. De stadion's zijn klaar, de infrastructuur is klaar. Het is een het land wordt overgesteld door corruptie, maar je kan doen en laten, je kan schrijven wat je wil blijkbaar ook. En dat is dus de taak, vind ik, dan, van de sportjournalisten die er naartoe gaan. Die moeten ook kijken wat is er mis in dit land, maar je kunt blijkbaar schrijven wat je wil, ondanks de grote corruptie. Maar is er nu dat sportjournalisten ook tegelijk als politieke journalisten moeten gaan opereren. Vaak gedaan, uh, ja. John, gelukkig. Ja. ja. En dat moet ook, ik vind dat, dat, moet als je dus inderdaad vindt dat er wellicht mensenrechten of andere rechten, zoals nu ook weer worden geschonden, dan is het ook de taak van de sportjournalist om verder te kijken Dan het stadion. Maar dat doen heel veel sportjournalisten hoor. Ja, want, want Jacques Monas, hoe, hoe, hoe erg zie jij de politieke situatie dan? Uh, nu valt het woord mensenrechten, gaat het in de richting van een dictatuur? Nou, kijk, wat je in Oekraïne ziet, is, ze gaan hard Rusland achterna. Uh, uh, Frits haalde net Dirk Sauer aan. Kijk, die mag in Rusland ook behoorlijk veel schrijven wat hij ja. wil. Want, want ja. die kranten, dat zijn, is niet echt het probleem. De, die machthebbers hebben zoiets van, nou, dat is mooi voor de show. En de 10% van de bevolking leest die kranten. Dus de, de echte, echte problemen in de persvrijheid zitten met name in de, bij de televisie. En die worden in Rusland gecontroleerd. En dat zie je nu in Oekraïne ook steeds meer het geval ja. zijn. Dus, ja. dus dat, daar zit steeds meer grip op. Je ziet dat die Janukovic, dat is ook een Oekraïne met een echte Russische achtergrond... die steeds meer kijkt van, van hoe kan ik op een slimme manier... in dit geval de pers in, in mijn greep krijgen. Ja. Maar goed, dan is het leuk dus voor de buitenlandse pers... om daar doorheen te prikken, lijkt mij. Ja. Kan, het, kan het zijn als het nog erger wordt, uit, dat het echt dictatuur wordt... Dat, er, dat we acties kunnen verwachten om daar maar beter uh, weg te blijven... net als in 1978 met Argentinië? Nou, ik vind dat niet. Ik vind dat geen vergelijking. Ik bedoel, in Argentinië hebben we het nog steeds over piloten... die, die mensen uit vliegtuigen gooien en mensen die verdwijnen in kampen. Dat is zo absoluut niet de situatie. Maar waar je wel tegelijkertijd echt de vinger op moet leggen is... Julia Timoshenko, dat is ook geen lievertje geweest, hoor. Die heeft ook niet overigens schone handen. Maar zij wordt natuurlijk echt vervolgd nu, als oud-premier... Oud al, om, om, om haar politiek kal te stellen. Dus het, de recht, het rechtssysteem wordt gebruikt om politieke tegenstanders ja. uit te schakelen. En dat is heel kwalijk. Frits maar, ik, kan zo'n groot voet ook iets in, in positieve zin betekenen voor een ja, land. Ja, ik ben daar nou wat anders tegenaan gaan kijken. Ik heb 78 Argentinië meegemaakt. En achteraf ben ik heel blij dat het Nederlands heeft gespeeld. Want daardoor heb ik... En meerdere journalisten hebben kunnen schrijven over Argentinië. En daardoor weet ik ook hoe bijvoorbeeld de vader van Maxima... hoe fout hij is geweest. Want het ministerie van Landbouw was een van de belangrijkste steunpilaren... van het Fidela-regime. En uh, dus ik hoop ook dat je daardoor... kun je meer te weten komen van... kun je er ook over schrijven, kun je erover berichten... en kun je ook inderdaad met argumenten berichten. Dus op zich vind ik het goed als zo'n evenement er is... dat je er naartoe gaat, maar dat je dan ook verder kijkt dan het stadion. Ja, Jacques Monas, denk je dat het EK uh, gunstig kan zijn voor de interne ontwikkeling in de Oekraïne? Ja, kijk, het, ge het geeft heel veel mensen ook wel weer hoop. Hè? En ook wel weer het gevoel van aansluiting bij Europa. Je hebt daar ook dat. Wij lachen altijd een beetje om het Euro -song, Eurovisie Zongfestival. Maar dat is een paar jaar geleden ook in Oekraïne geweest. Dat vonden mensen schitterend. Ook een, een trots naar hun eigen land. Maar ook van. Kijk eens Europa wat wij hebben. En, en ook die uitwerking heeft het weer. Er is echt heel veel apathie ontstaan. Omdat die revolutie mislukt is. En Janukovic weer terug is. Dus het zijn ook wel weer punten die mensen weer hoop geven. Voetbal brengt toch altijd iets, iets moois en, en, en in beweging in zo'n land. Ja. Dat geeft mensen het gevoel van, we kunnen misschien... Europa kijkt weer naar ons. Misschien komt ook een tweede Oranje-revolutie weer. Hè? Nou, wat Jacques zegt, is niet inderdaad wel waar. Ik kan nog geen doen. Oekraïne dat Europese won. Van vast wel won, waar wij om lachen. Dat het hele land op zijn kop stond. Dus hij kan best gelijk hebben dat het ook een boost geeft aan zo'n land. En ook. ook het gevoel van zelf eigen waarde. Frits Barend en Jacques Monas, dank voor zover over de Oekraïne. Graag gedaan. Hans, broeders en zusters... Willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied, Knolraap en Lof, Schorseneren en prei. op bladzijde 85 van onze bundelen. Rampen bedreigen het menselijk leven Knolraad en lof, schorseneren en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolraad en lof, schorseneren en vrij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren? Knolra en lof, neer en vrij. Buien en lagere temperaturen? Knolra en lof, neer en brein Libanon, El Salvador, Suriname? Knolraad en lof, neer en vrij. Weet roddel en eet de reclame, knolra en ofschorseneren en pren. Degeneratie en makelaardij, knolra en ofschorseneren en pren. Heel onze wereld wordt het inwoestenij, knolra en ofschorseneren en pren. Halleluja! Dalen de omzetten, stijgen de lasten, knolra en ofschorseneren en pren. Vliegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knolra en lof, schorseneren en vrij. Vuil en verval en terreur in de straten, knolra en lof, schorseneren en vrij. Popidioten en voetbalfanaten, knolra en lof, schorseneren en vrij. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knolra en lof, en vrij. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knolra en lof, en vrij. Duistere driften en afgoderijen Knora en los, schorseneren en vrij Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij Knora en los, schorseneren en vrij Overal zien wij ze groeien, de horden Knora en los, schorseneren en vrij Mensen die steeds minder menselijk worden Knora en los, schorseneren en vrij Mensen die jengelen, mensen die bulken, knoraad en los, schorseneren en prij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knoraad en los, schorseneren en prij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, knoraad en los, schorseneren en vrij. En wat die mensen niet allemaal eten, knoraad en los, schorsen en vrij. Nooit meer, nooit meer keert het getijken. Zorseneren en vrij. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Ja, zo is het wel genoeg. Knolraap, lof, scorceneren en prei, dokter Anders P... Een en al eindrijm gezongen. Hugo Brand Korstius, taalkundige. Welkom. Wat is daar mis mee? Met de taalkunde. Met het rijm. Ik ben geen taalkundige namelijk, maar goed, dat ja. doet er niet toe. Wat, Wat is er mis met het rijm? Nou, kijk, rijm was natuurlijk iets heel leuks. Knap. Maar dat een dichter het moet gebruiken, zoals het vroeger eigenlijk zo was, daar ben ik tegen. Je ja. kan ook prachtige dichten maken zonder rijm. Maar je kunt ook prachtige gedichten maken met Rijn. Ja, absoluut. Zal ik eens even... Het regent en het is november weer. Keert het najaar en belaagt het hart dat droef... maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. Wie is het Dan dat is ook, ook Eindrijm, WC ja. Bloem. Oh, dat is van Bloem, ja. ja. En Vind je dat een... uh, Nou, ik uh, kan er niet goed naar luisteren als je het zo uh, voordraagt, want dan moet ik op die rijmen letten. Ja. Maar uh, natuurlijk zijn er mooie gedichten geschreven. Vondel was ik vroeger gek op, Gorter. Nou, Gorter maakte van het rijmen ook wel iets heel bijzonders. Dan zei hij dan: we gaan, we gaan rennen. En. Uh, ja. <laughs> <laughs> ik, bedoel, hij, ik denk dat hij eigenlijk het rijmen een beetje gek vond. Ik weet niet hoor. Maar... Uh, deze week verschijnt je boek uh, Rijmlijm. Ja. En, uh... Ik heb het nog niet gezien, dus ik. Dat bevat op 150 pagina's voorbeelden van eind, eindrijm, alfabetisch gerangschikt. Telkens twee dichtregels. En daarin staat toch, voor dichters is rijm nog slechter dan alcohol, naapen of liegen. Op het ogenblik, ja. En het Nederlandse rijm is behalve bij Sinterklaas kinderen en reclame gestorven. En dit boek is de grafgoed. Ja, het valt mij op dat ik al heel lang tegen rijm was. Want we hebben daar 25 jaar geleden al ruzie op gehad. Je kijkt nu naar Jaan Bakker, die ja, komt zo'n Nederland boord. Ja. Maar um, nu is het zo dat eigenlijk alle dichters die nu dichten, dus jonge dichters, geen rijm gebruiken. Dat valt mij echt op. Ja. Terwijl ze het helemaal niet over zeuren en niet anti zijn of zo. Maar ze doen het gewoon niet. En maar, het zijn vaak prachtige gedichten. Zij zijn niet anti uit dit boek krijg je toch de indruk dat jij wel anti bent. Nou, het is altijd leuk om net te doen alsof je anti-iet oh, bent. Oh, ja. ze zet het zo. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ik vind Rijm namelijk heel interessant. Dat, dat Rijmwoordenboek van Jaap heb ik waarschijnlijk ja. meer gelezen dan wie ook. Ik vind het ja, een interessant verschijnsel. Ja. Ook in andere talen en dat ook nog weer in... Het Latijn en Grieks, het aan de dichters verboden was, omdat ze daar ja, die uitgangen hebben, oh, ja. dus toch, toch veel te makkelijk was om ja, te hebben. Ja, ja. Dus Cicero kreeg, kreeg op zijn kop. Maar uh, dat het Chinees, waar ze dus geen letters hebben, maar uh, schriften die een woord voorstellen, ja. dat daar ook nog rijm bestaat, verbaast mij, want je hoeft het helemaal niet uit te kunnen spreken. <lacht> nee. Het is eigenlijk zo gek. Ja. Je hebt nou al twee keer op je buurman gewezen. Ja, Bakker, welkom. Ja, je... uh, ja. Auteur van wat volgens Brand Kostius het beste rijmwoordenboek ter wereld is. Ja, toch? Ik heb ze niet die... allemaal gelezen, maar ja. Ja. degene die je kent, <laughs> nou, nou, ik hoor okay. het graag. Ja. Ja. En uh, Brand Kostius heeft ook gesproken bij de eerste uitgave van jouw rijmwoordenboek ja, dat was in 86. dat 25 jaar geleden. En ik herinner me absoluut niet wat ik heb gezegd, maar hij wel. Dus... Ja? Was heeft hij toen de staf al gebroken over het rijm? Nou, dat, dat waren opmerkingen die in dezelfde geest waren... als wat er nu in het boekje staat. Hè. Rijm is dom, infantiel, onnozel. Uh, het moest verboden worden, het is voor luie dichters. En, um, dat zijn je bij eind... de presentatie van jouw rijmwoordenboek. Ja, zou, je niet, zou je niet leuk hebben gevonden? Nou, ik kan er wel tegenwoordig. <laughs> ik vond het wel grappig, zo'n zo, zo dwarse mening. Maar ik was het natuurlijk niet mee eens. En uh, ja, de, aan het eind werd er gezegd van... Uh, beste mensen, als u... Uh, uh, nu er nog iemand hoort rijmen, wendt u dan af. En als die dan nog doorgaat, uh, uh, gooi hem dan het rijmwoordenboek van Jaap Bakken naar het hoofd. Ja. Oké, okay, maar wat vind je ja. van de argumenten? Dom, infantiel, gemakzuchtig? Is ja, rijm? Ja, nee, daar, uh, daar kan ik toch echt niet uh, mee eens zijn. Um, ik uh, ik zie niet, uh, beslis niet in wat er, wat er dom aan is. Hè. Er zijn natuurlijk uh, slechte gedichten, slecht rijmende gedichten... Uh, maar in heel veel um, gedichten heeft Rijm een hele goede, he, samenbindende, he, muzikale, ritmiserende functie. En dat geldt voor uh, literaire gedichten. Ja. Al geef ik uh, toe dat inderdaad, uh, laten we zeggen sinds de. Tweede Wereldoorlog, de rijm in de literaire gedichten... wel sterk achteruit is gegaan, maar het is niet verdwenen. Nee. Het is vaak bijvoorbeeld het is wat lichter geworden, wat, wat globaler. Of je ziet dat het niet meer alleen aan het eind van de regels voorkomt... maar zo her en der verspreid door de regels. Waardoor het, de, door de regels... Ja, het zogenaamde binnenrijm, ben je daar ook ja. tegen? Ja, binnenrijm, maar <laughs> ook een beetje on, dus, een beetje luk raken, een beetje ja, of, ja. of, of ja. dat, dat kan goed zijn. Ja, ja, het is, het is eigenlijk, goed, denk ik, maar dat is zomaar een hypothese van me... zo dat gedichten vroeger vaak gezongen werden. En voor Zoals hij ook Spee anders P doet. Ja. ja, en voor zingen heeft het misschien wel uh, heel, heel veel zin... want dan is het makkelijker um, om te onthouden gewoon. Maar als je leest, lees je niet hard op. Tenminste, ik niet. Ik weet niet ik of, het, of er wel nee. mensen zijn die dat doen. Maar. Dus ik dan denk kan. ik, god, hebben we weer zo'n rijmwoord... Maar Temaatst moest ik de hele gorten ja, weer, ja, weer gaan ja. lezen. En nou, als je leest, dan hoor je de klanken, naar nou mijn idee toch wel... In een, he, door middel van een soort inwendig oor. Ja, het zou kunnen. Ja. Maar ja. ik weet het niet. Dus ja, de, de, dus ik... Um, er zijn ook twee voorbeelden het, ja, van ja. jou zelf opgenomen, hè? Ja. Wil je die even ja. voorlezen? Ja. ja, één is... Ik moet het even... Uh, ja, ik ben het nu nee, al vergeten, Het is het, dus het uh, Maar het blijft armetierig, altijd nog telende taalfouten wierig. <laughs> en het andere is... Uh, oh, ik train en ik oefen allerwoedst. Ik ja. ken de koetsier die de postkoetsen poetst. Ja. Mm. Nou, dat klinkt nogal oenig, hè, als je zo hoort. Oh, nou, als je dit uh, zo je hoort, hoort en leest, dan denk je... van: wat, wat is het voor ja, ja, maar een schure klechtskoek? Het ging er bij jou natuurlijk ook om... om te laten zien dat Poets wel degelijk een ja, rijnboord heeft. Maar deze, he, al, al deze citaten worden aangevoerd... om. De stelling te ondersteunen dat rijm onnoos infantiel nou, en luier is. Maar, en ik vind, ja, maar, maar ja, ik wil me daar toch wel een beetje tegen verdedigen. Want uh, het is waar dat als je dat zo zonder context uh, citeert, dat het lullig ja. overkomt. Maar het zijn uh, versregels uit, uit een lied over iemand die vaak over woorden struikelt. Uh, het heet Knoop in de tong. En daar een stotteraar. Ja, ja, ja. stotteraar of iemand die <laughs> zich voortdurend verspreekt. Ja. Hè, iemand die zo, en die daar hekel aan heeft. En dan ja. Ja, hè, ja, daar ja, iets dan aan gaat doen. Ja. En, dan, ja. en dan zegt die persoon... Oh, ik train en ik oefen alle verwoest, Ik ken de koetsier die de postkoetsen poetst. Ja. De kat de krullen bekwaam van de trap. Ja. En de kappers... Dus dat zijn kip, eigenlijk knip, rijmen waarbij waar waar het, het je ook raad, gaat hè? om de boodschap... Ik kan wel degelijk rijmen. Ja, nou, dat, het, het, kan, je, is een, dat het, kan ik jou toevertrouwen. Het, toe het, het rijm is, is hier een spel, ja. maar het heeft ook een functie in het verhaaltje van het van, van lied. Ik weet niet dat, hoe, hoe dat gedicht verder is. Dus. Nee, maar, nou, je gaat dus iemand die mee heeft, heeft een hekel eraan dat hij zich steeds uh, verspreekt. Ja. En gaat dus oefenen, trainen en gebruikt ja. daarvoor de ja. notoren Moeilijkse Nederlandse ja, ja. tongbrekers. Ja. Ja, dat is het grapje van dat, ja, nee, dat uh, couplet. Het is dus buiten context. Het zijn twee dichtregels uit langere gedichten. En het is misschien ook wel, dat dacht ik ook bij het doorbladeren, dat je bewust de meest krakkemikkige voorbeelden van hebt Nou, dat was mijn het bedoeling. Opgezocht. Maar ik kon ze niet zo gauw vinden, dus ik heb er ook heel veel opgeschreven. Van, ik dacht, ja, dat moest zo. Ik bedoel, uh, Vondel heb ik er een paar van genomen. Die zijn ja. echt niet erg. Nee, dat, nee. Was, dat, dat vind ik ook. Dus sommige hebben ook buiten hun context wel een zekere kracht. Maar, maar, maar vind je het vervelend dat je erin staat? Want je staat tussen mensen als Herman Gorter en Guillaume van der Graaf. Ja. Dus het is nog een eer misschien. Ja, nee, ik vind, nee, ik vind het helemaal niet vervelend. Dat is ik, ik wel, wel grappig. Maar uh, ja, ik vind het uh, wel vervelend dat ik en al mijn collega-dichters... zeg ik maar even, ja. het, uh, worden afgeschilderd als, uh, als, als klunzen... Okay. doordat uh, die dichtregels uit hun verband zijn gerukt. Ja. Omdat tevoren... ze denken dat het moet ja. Maar ja, het hoeft niet. Het hoeft hoeft niet. Zelfs uh, uh, nog uh, waarom heb je deze onderneming, wat was de drijfveer? Nou, ik heb het al uh, iets van 30 jaar in, in mijn hoofd om zo'n boek te maken. Maar uh, ik ben niet zo erg handig in, in het opschrijven, van, uh, het overschrijven. Dus ja. oh, ik schreef snel op een stukje papier en dan ja. moet ik het laten weer gaan opzoeken. Ik ben er niet zo goed in. Ja. Dus daarom heeft het lang geduurd. Zelf, zelf was je ooit de eerste in Nederland die met een computerprogramma een ja, hebt geschreven. Ja, daar hangt het natuurlijk mee samen dat ik eigenlijk dacht, of men dacht, toen die computertaalkunde begon, dat je uh, dat allemaal wel uh, met een computer kon, kon doen. Maar ja. dat blijkt ontzettend tegen te vallen. Maar komt daar rijmen in voor, in die gedichten die je toen heb toen, toen zitten maken, ja. Maar het dat... was wel heel simpel, gewoon kijken of het, of het dezelfde letters zijn achterin. Dat uh, is moeilijk. Die zijn nooit uitgegeven? Nee, nee. nee. Dat, is... dat, deed, dat deed ik trouwens voor het Engels, dus het was helemaal niet voor het Engels. En, en uh -huh. pas je het eindrijm wel toe als je Sinterklaas gedichten maakt? Ik maak ze niet meer, maar toen in de tijd maakte deed ik wel... Voor Jelle een, en Aaf, zou ja, ik maar nou zeggen. Ik heb drie kinderen, maar... Uh, drie? Oh, pardon. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat uh, deed ik natuurlijk heel graag, ja. ja, ja. Maar, maar... ja dat is wel honderd jaar geleden. Dus ja. Nou ja, dat is <laughs> een van de manieren waarop je rijmen op een leuke manier kunt gebruiken. Sint-Klaas en uh, heel veel andere gelegenheidsgedichten. Hè, bij uh, ja. huwelijken en uh, jubilea en bij afscheid van collega's. Heb je ooit dat iemand in jou zegt dat jij dan antwoordt met een rijm? Dat heb nee. ik wel eens geprobeerd met mensen, maar die begrijpen het niet... of die vinden het vervelend. Of <laughs> dat is heel raar. Nee, in de gewone omgang moet je niet uh, gaan nee? rijmen. Denk oh. je, dat, dat, dat leidt nou af. Dat, dat leidt nou echt af. In een gedicht leidt het niet af, maar verrijkt het juist de klank. Ja. Het uh, verrijkt het niet, want het Vindt pakt wel. een oude klok. <lacht> nou, het boek, ik zeg het nogmaals duidelijk... dat iedereen weet hoe het heet, Rijmlijm, Verschenen bij. Is het toch Rijmlijm geworden? Ja. ja. Uh, uh, het verschijnt bij uh, De Harmonie. Juist. En het Rijmwoordenboek is alom voortdurend overal verkrijgbaar, neem ik aan. En zeker in deze tijd. Ja, uh, ik weet niet helemaal zeker hoe het zit, want het is... Uh uitverkocht geraakt en ik weet niet ah, ja. of het nou snel genoeg wordt bijgedrukt. Okay. Maar daar gaan we achteraan. Dank, heren, tot zover Rijmlijm. Dit was Met Hoge Morgen. Hey. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Jannen... en omdat ik mij vorige week versprak, nogmaals dit gedicht van Guus Luiters. Ja. De schemer viel, ik was op weg naar huis, toen iets mij talmen liet... en ik op de brug bleef staan, het water zong zijn oude lied. Het waren ook de sterren niet, om wie ik hier moest blijven... De straatlantaarns vloepte aan en in de kade dreef een maan toen op de andere brug een tram passeerde. Hij had al zijn lichten aan, de schimmen aan het raam waren als bevroren. Ik wenkte ze en riep hun naam, maar de tram was al voorbij. De duisternis gevallen en niemand die me hoorde.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 Dit is Radio 1.